Freddie van Tijn met het NOS-journaal. Tegen een demonstrant die opriep tot geweld tegen Thierry Baudet... eist het OM een taakstraf van 180 uur, waarvan 60 voorwaardelijk. De vrouw uit Nijmegen liep op 23 maart mee... met een antiracismebetoging in Amsterdam... en scandeerde toen een bedreigende leus. Volgens het OM is de vrouw schuldig aan oproepen tot geweld en opruiing. Een docent van de Universiteit Utrecht die op Facebook schreef Volkert waar ben je, een verwijzing naar de moordenaar van Pim Fortuyn, krijgt voorwaardelijk ontslag. Dat betekent dat hij bij de universiteit mag blijven werken, maar heeft wel een proeftijd van twee jaar. De universiteit vindt de opmerking verwerpelijk en onacceptabel, maar gelooft dat de docent het niet letterlijk heeft bedoeld. De politie heeft nog geen idee wat de aanleiding was voor het steekincident gisteren in Hoofddorp. Vier jongeren tussen 15 en 18 jaar raakten gewond. Vooralsnog gaat de politie uit van een ruzie. Kort na het incident werd een jongen van 16 uit Hoofddorp aangehouden. Maar volgens de gemeente Halemermeer waren bij de steekpartij zo'n 15 jongeren betrokken tussen de 15 en de 19 jaar. Negen musea gaan stukken uit hun depot online verkopen... via de webwinkel Museum Depot Shop. Het goedkoopste voorwerp kost ongeveer 30 euro, het duurste 675. Er zijn bijvoorbeeld prenten en keramiek. Onder de negen deelnemers zijn het Fries Museum, het Filmuseum I en het Belasting- en Douanemuseum. En het is de bedoeling dat er nog meer musea bijkomen. En de problemen met het treinverkeer in de Randstad duren nog tot na de avondspits. Vanwege een kapotte bovenleiding bij Wees bereiden er tot zeker zeven uur vanavond minder treinen tussen Schiphol en Diemen. Tussen Schiphol en Diemen-Zuid om precies te zijn. De NS adviseert reizigers om als dat mogelijk is hun reis uit te stellen. Het weer in het uiterste zuiden bewolkt en lokaal kans op een bui.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 where you are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 Lo seguimos so en de lapso John, yes, she drank all in Harry Every me got me, never left her at all. You say that I me me at the Ram dance man running me to dance, in a, in a nation uh. You never know, say that I me me at the Boom shop uh. Tip, I take never lay down flat and I want to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 Complicate. People tell me to medicate. Feel I'm already gone